Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, want je kunt besparen. En lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Allianz Direct. 1 minuut, over vier. 4. Goedemiddag, nu.nl-nieuws.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 Nu nog premier Dick Schoof heeft de nieuwe premier Rob Jette veel succes gewenst. Dat deed hij in een video op X. Schoof hoopt dat er de komende jaren veel vooruitgang wordt geboekt. En ook blikte hij terug op zijn eigen tijd als premier. Het premierschap is niet de makkelijkste baan die ik ooit heb gehad... maar wel de leukste en de meest interessante. Ik vond en vind het een grote eer dat ik minister-president mocht zijn. Ik wens u allemaal het allerbeste en tot ziens. En morgenochtend dan staat kabinet Jette op het bordes. In Nijmegen zijn negen mensen opgepakt die een herdenking hebben verstoord. Actievoerders van Extinction Rebellion demonstreerden bij de herdenking van het bombardement op Nijmegen. In 1944 was dat. En ze riepen dan onder meer anti-Amerikaanse dingen toen de Amerikaanse ambassadeur aan het woord was. En voetbal, het is een lekkere middag voor FC Twente. De club speelde net tegen FC Groningen en Twente won. Het werd 2-1. Aanvoerder van Roy is blij. We maken de kansen af en dat is ook wel eens fijn. Uh, daarnaast hebben we gewoon gevochten als team en uh, mooi over de streep getrokken. Als horen bij ESPN, de woordsel op de slotdag, ook nog altijd gesproken, ...op de Olympische Winterspelen. Op dit moment is de ijshockeyfinale bezig... ...tussen Amerika en Canada. Twee er nog van Weerplaatsen, steeds meer plekken droog... ...heel af en toe ook nog wat zon. Vanavond dan wel weer kans op regen. Morgen zon en wolken, maximaal 12 graden. Q -verkeer door Flitsmeister met drie controles. A1 Amsterdam-Maarden bij Muiden 13.6... ...A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek... ...daar staan ze bij 59.5 en de A27. Hilvers almere bij MNES... een controle hectometerpaaltjes 101.8. Pas op... Edwin Noorlander. Yes, leuk dat je erbij bent. Maroon 5 en Misery komt eraan. Dan hoor je rumors van Thomas Gray... naar de nummer 1 uit de top 40 van Bruno Mars. Better oh, yes. with you. Better with you. You Music. He got your phone, Maroon 5. You're the misery. Hier als stand-in voor Stefan deze zondagmiddag. Goed dat je erbij bent. Het is gezellig druk in de q -ad. Heb je wat te delen? Wees welkom daar. Linette is er bijvoorbeeld bij. Die zegt, helaas moet ik gewoon werken deze zondag. Maar Q maakt het een stukje makkelijker. Joël is er ook bij. Zij zegt zondag wasdag. Druk met de wasmachine en de strijkplank. En Julia die stuurt stap net samen met mijn moeder in de auto na een middagje op de huishoudbeurs. Ik heb weer veel te veel geld uitgegeven. En Ben van Leeuwen is er ook bij. Die zegt, ik wilde eigenlijk een rondje gaan hardlopen. Maar het is mij veel te koud. Lekker met de pootjes omhoog op de bank. Het is wel echt een herfstdag, hè. Veel regen en uh, ja, grauw weer. Veel wind ook, maar er is een licht aan het einde van de tunnel. Het gerucht gaat dat het woensdag ontzettend zonnig en warm wordt. Lokaal 20 graden. Goed, dat zijn geruchten, hè? Hier is Thomas Gray, met to music en rumors. MUZIEK Win Fire in September Stefans Piano Bar. Iedere vrijdagavond open, want Stefan hier op Q, De deuren van Stefans Piano Bar. Artiesten van over de hele wereld die komen langs om live muziek te maken. Ja, wie heeft er niet achter de microfoon gestaan hier? Douw Bob, Miles Smit, Pommelien Thijs en afgelopen zomer ook Jopje en Roland. En die ken je natuurlijk van deze. Hey, lot is lotje, Hun allereerste top 40 hit stonden ze 21 weken mee in de enige echte. En ze piekten op nummertje 2. En toen ze langskwamen bij Stefan, deden ze niet alleen hun eigen hit Lotje. Nee, ze zongen ook Atlas van Pommelien Thijs. Ik heb Pommelien wel eens horen zeggen dat ze er heel erg naar uitkeek... Uh, dat het Nederlandse publiek haar nummers meezong. Dus ik ben heel benieuwd wat zij ervan vindt... dat wij inderdaad met ons Nederlandse accent haar nummer nu uh, ja. hebben gecoverd. En dat zij dan in het, in, het, in het Vlaams Lotje, lotje, God. God, lotje ja. ja, Ja, ja nou, een Vlaamse Lotje is er nog niet van gekomen. Maar die Nederlandse versie...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 van mijn hand, ik bracht het naar ze. Ik zwom terug naar land tot stukje voor stukje de kustlijn. Wou ik dat ik onze weken ritueel in brand kon steken, te veel gevraagd. Achteraf bekeken waren het labiele weken, ik zou bij de benen breken als jij het vraagt. Jij zei dat het klaar was, noemde mij een atlas, sorry dat ik jou nog op handen draag. Jij doet of het niks was, ik gaf te veel Stefan, Pianobar, Jofke en Roulan die je kent van Lotje... en wil je ze zelf live zien? Dat kan. Want over iets minder dan een maandje in Rotterdam... Ahoy. de Q-Music Top 40 live. En zij zijn erbij. Net als bijvoorbeeld Bente, Klauw, Douwe, Bob... Emma, Heesers, Kenzikten, Lucas en Steven. Ga zo maar door in Rotterdam Ahoy. En je kan nog kaartjes kopen. Wees daarvoor eventjes op QMusic.nl. Daar moet je zijn. Qmusic.nl. Hopen we je daar te zien over een maandje dus... bij Q-Music Top 40 live. De Aliva komt eraan. Damiano David.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 better with you Liefde, I love Again Back your Music. Ik heb zometeen iets voor je wat je veel beter kan doen in het donker. En het is niet wat je denkt. En ook deze van Kensington komt eraan.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 Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal, Smaak lekker. Voelt goed. De laatste keukentrends. Keukenloos heeft het.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 of het ontbreken van een aangepaste parkeerplek of toilet. Daarom bieden de Zonnebloem en Dixie een mobiel aangepast toilet aan... om stemlokalen toegankelijk te maken. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl slash stemmen. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Nog maar drie dagen 20% korting op je ruimbagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99 euro.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 Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Smart, smart. Burgerfrietje, drankje, nice Mickey voor een slimme prijs. Dat is smart, smart. En met de eurotje app komt er nog een burger bij. Dat is smart. Max smart menu voor maar 5,95. I'm loving it. Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk.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 Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. En van voordeel. Aldi. Twee minuten over half vijf. Q-verkeer door Flitsmeijs voor 58 tilburg breda tussen Ulfhout en Galder. Zes minuutjes en 13 minuten op de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. En voor ook. A27 Hilversum Almere bij MS Hectometerbouw is 101.8. Pas op en een goede reis. Edwin Noorlander. Met Jean Mendes. Zomaar meteen Stitches komt eraan naar Kensington. Hier is Stage.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 But in my head, needle in a bit, gonna wind up dead. jaar geleden de grote doorbraak van Sean Mendes in Nederland. Je hoorde Stitches bijkje music hey, Over Stitches gesproken daar ben ik wel even bang voor geweest, want je zit namelijk met mes en vork in de hand, maar het is pikken donker om je heen. Ja, ik zag de laatste tijd veel van die reclames van die restaurants waar je dan in het donker gaat dineren, zou je namelijk de er beter proeven dan ooit tevoren? Ik dacht, nou, dat is een verkooptruc, maar ik ben toch overstag gegaan. Ik moet zeggen, het was echt superleuk. Ze brengen je in een soort van polonaise naar je zitplek toe... en je hebt echt geen idee wat er voor je staat. En misschien zit het tussen je oren, maar ik had wel echt idee dat ik alles beter kon proeven, inderdaad. Het is nu uh, 20 minuten voor 5. Nou, dat is een tijd dat wij Nederlanders graag aan de tafel gaan, lekker gaan eten. Dus misschien kan je dit deze zondag thuis ook even uitproberen. Dat gewoon, hè, als je met meerdere in één huis woont, één van jullie gaat koken... en de andere het dan in het donker voorgeschoteld krijgen zometeen. Eet smakelijk. I'm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 Fireflies bij Q-music. Nou, laten we even terugspoelen naar vorig weekend. Nou, in het zuiden en oosten van het land werd natuurlijk volop carnaval gevierd in Nederland. Drunkste steden waren net zoals bijna ieder jaar. Breda, het Kielengat, Tilburg, Kruikerstad, Eindhoven, Lampengat en het Bos natuurlijk Oeteldonk. En uh, ja, zeg je Oeteldonk, zeg je dan Bos, dan zeg je ook Fleming. Hij stond ook dit jaar weer met zijn kiel aan in de binnenstad carnaval te vieren... Waar de meeste mensen zich na de carnaval gewoon weer op kantoor of op school mochten melden... heeft Fleming het beter bekeken. Hij pakte het vliegtuig richting de zon van Abu Dhabi. Wat uitkateren is toch lekkerder of een strandbedje, hè? Al kan je natuurlijk ook gewoon op deze plek doen. Lig in mijn pet Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek.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 Zoals was Amsterdam, Sira, ik ga er Meenard. Stay never leave. Bij Q-Music krijg je net een berichtje van Misha in de Q-app. Ze zit al twee weken voor de televisie voor de Olympische Spelen. En ze is thuis daardoor in een discussie geraakt. En ze wil graag jouw mening weten. Nou, dat zometeen. En ook het nieuws. Danny, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De Olympische Spelen zitten er nu echt helemaal op. De ijshockeyfinale is net klaar. Oh, nou vraag natuurlijk. Wie heeft hem gewonnen? Horen we zometeen van jou en ook deze van de Loon.